En het weer, vanavond en vannacht droog Morgen afwisselend zon en stapelwolken In de loop van de ochtend ontstaan buien En ook smiddags kan een bui vallen Het wordt ongeveer 19 graden Dit was het NOS Zandvoort heeft het En jij beleeft het zon. zon, zee, zee Zandvoort en zomerhits ZOMERHITS Dit is de zomer van ZFM Met, Met nu, dat Terug bij Peaceful Radio, aflevering 730 uur 2. We zijn begonnen met uh, de CD Celestial Spa van Nandin. Oorspronkelijke label is Malimba Records. Tot mij uh, gekomen via osho.nl. En dit was uh, track 4: Bathathath in a Crystal Light, uh, zo heet het. Dan gaan we gelijk door met een uh, kanjer. Terry Oldfields, met Spirit in the Rainforest. Kijken of we dat allemaal een beetje aan de praat kunnen krijgen. De ik kan lepers aan de Ik kan lepers aan de Ik kan lepers aan de Ik kan lepers aan de de Chris Glassfield. Guitar Music for the Season. Hij heeft er blijkbaar meerdere gemaakt, ik weet het verder niet, maar deze CD heet in ieder geval Summertime. Muziek uit 1996, 1996. heel lang geleden natuurlijk, en uh, van het label Oriana Music. We gaan ook uh, afsluiten met dit label, met Sweet Dreams van uh, Koen Babe. Mijn naam is Benno Veugel en ik zeg hartelijk dank naar het luisteren van dit programma Peaceful Radio aflevering 730. En wat mij betreft graag tot de volgende keer en kan je niet wachten. Nou, ga dan eens naar de website www.peacefulradio.eu en daar kan je eindeloos luisteren naar deze heerlijke muziek. Dag.